9 uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Hillary Clinton heeft op de Democratische Conventie in Philadelphia haar nominatie als presidentskandidaat aanvaard. In haar speech benadrukte ze vooral dat Amerikanen samen aan een betere toekomst moeten werken. Samensterker is meer dan alleen maar onze slogan in deze campagne, zei ze. Clinton haalde hard uit naar haar republikeinse tegenkandidaat Donald Trump. Ze noemde hem onder meer een heethoofd en ongeschikt voor het presidentschap. Zodra IS is verslagen zal het aantal aanslagen in westerse landen toenemen, zegt de directeur van de FBI. Hij verwacht een uittocht van terroristen uit Syrië als het kalifaat uiteen is gevallen. Volgens de FBI-baas zullen veel IS-strijders dan vluchten naar Europa en de VS en hier aanslagen plegen.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 De Turks-Islamitische Culturele Federatie en 22 Turkse Nederlanders hebben aangifte gedaan tegen Ebru Oemar. Ze hebben uitspraken die de columnisten de afgelopen tijd deed, ervaren als uitermate beledigend. Oemar noemde Turkse Nederlanders volgens de aangevers onder meer NSB'ers. De advocaat van de groep heeft het OM gevraagd om de metro-columnisten te vervolgen voor groepsbelediging.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 Charlie Barnett, drop me off in Harlem. Welkom terug bij CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Tweede deel, het programma heeft vandaag als ondertoon... titels van stukken die gaan over uh, dingen die met de vakantie te maken hebben. We hebben al gehad uh, de zon, we hebben al gehad uh, uh, de, de, de avond, de nacht de moonlight en nu gaan we naar Plekken en dit stuk heet Drop me off in Harlem. Het lijkt me nou zo leuk om straks uh, hier op de tolweg op de bus te stappen en uh, die bus die stopt dan bij die halte en dan zeg je tegen de chauffeur, hey man, drop me off in Harlem. Plekken dus, Harlem en uh, we gaan nu naar Brindisi. Dat wordt uh, het stuk wordt gespeeld door Mike Del Ferro. dat Ferro overstemt door het publiek, maar ja, dat heb je bij zo'n live-opname. Het is nu tijd voor um, A Little Spanish Town, Anita O'Day met de Stan Kenton Big Band. bird, be true with them. Anita O'Day, In een Little Spanish Town. Een mooie bestemming voor mensen die naar Amerika gaan... is om een keer de Route 66 te nemen. En dat deden de Millers ook. If you ever plan to motor west... travel my way, take the highway, that's the best... Get your kicks on Route 66, and I tell you it winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles all the way. Yeah, Get your kicks on Route 66. And now you go through St. Louis and Joplin, Missouri And Oklahoma City is mighty pretty, you'll see Amarillo and Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona, don't forget Winona Kingsman, Boston, San Bernardino Won't you get hip to this timely tip When you make that, take that California trip to get your kicks on Route 66. St. Louis and Joplin, Missouri, Oklahoma City is mighty pretty, you see, Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget the owner, things from Boston, San Bernardino, won't you get hip to this timely tip when you make that is get your kicks on Route 66 get your kicks on Route 66 get your kicks on Route 66 once more get your kicks on Route 66 one, two, three, and... Nou, de radio kan nu weer wat... gewoon weer op het normale volume. Dit was Woody Herman. Met het song... North West Passage. Woody Herman is... een heel interessante... bandleider geweest. Hij heeft... altijd big bands gehad. En in 1946... gingen heel veel big bands... ter ziele omdat het dat tijdperk over was, de muziek was niet meer leuk... en uh, het was allemaal te duur. Het nummer wat we zojuist hoorden is wel een, uh, een hit geweest. Een enorme hit in Amerika in 1945. Uh, Herman is nadat hij met zijn big band stopte... onmiddellijk weer begonnen met andere bands... want echte muzikanten houden nooit op. En in een van die bands um, had hij vier saxofonisten... die later bekend zouden worden onder de titel The Four Brothers. Dat waren Zoet Sims, Herbie Stewart, Serge Tjeloff en Stan Getz. Later is er nog een compositie gemaakt. Four Brothers, die ook heel beroemd is geworden. En het is, uh, hoe is het afgelopen met uh, onze Woody Herman? Het is slecht afgelopen, want hij was een goede muzikant... maar een slechte regulateur, organisator en administrateur... En eh, als gevolg van enorme belastingsschulden... was hij genoodzaakt om, eh, om nog in de jaren tachtig te spelen... om zijn schulden af te lossen. En een interessant verhaal is het feit dat de belastingdienst... hem helemaal kwam uitkleden. Maar eh, uiteindelijk wist hij toch voor elkaar te krijgen... dat hij, eh, waar hij zijn huis ook moest... Eh, aan de belastingdienst moest af, afgeven, en die ging dat verkopen... Mocht hij er toch in blijven wonen tot aan zijn dood. En dat was in 87. Woody Herman. Over belasting gesproken. We hebben uh, recentelijk de Panama Papers uh, affaire gehad. En wij zijn natuurlijk benieuwd of de Kenny Ball Band... toen, hij, toen ze het, uh, zoveel geld verdiend heeft... dat ze ook in Panama gestald hebben... We gaan luisteren naar de Panama Rack door de Kes van trompetist Kenny Ball. ja Fuck. was uh, recent, recentelijk, onlangs vooruit. Onlangs was hij op het noord Jazz Festival. En dat muzikanten van naam hard moeten werken... dat uh, blijkt wel uit het toerschema... als je, wat ik nu voor me heb... als je dan kijkt naar uh, wat hij allemaal voor sprongen maakt... de afgelopen week... 20 juli was hij in Noorwegen. Daar heeft hij ongetwijfeld zongen, di uh, dit stuk gezongen. Norwegian Wood. Uh, twee dagen later in Spanje. Vandaag in Portugal. Uh, de jongens die vliegen van hot naar her. Maar daar zijn ze dan ook beroemd voor. U luistert naar ZFM Jazz. Vandaag in het teken van vakantie. En we zijn nu... In het blokje vakantiebestemmingen. Drop me off in Harlem hadden we. Brindisi in the Little Spanish Town. Route 66. De Noordwest Passage. Panama. Norwegian Wood. En nu gaan we naar New York. Autumn in New York. Nederlandse pianist Arnold Klos. Begeleid door twee grote jongens: Henk Haverhoek op de bas en old, good old John Engels op de drums. Autumn in New York. Asia, Dizzy Gillespie. En nu gaan we naar Ipanema. The Girl from Ipanema. Gespeeld door het trio Oscar Peterson. Het laatste stukje mocht ik kennelijk niet meer bij. Dat was Count Basie April in Paris. Na de Night in Tunisia, de uh, April in Paris, de Autumn in New York. Heb je ook mensen die zeggen uh, Let's go where the grass is greener. En dat is een stuk wordt gespeeld door Louis Van Dijk. Let's go where the grass is greener. Over exact vijf maanden, luisteraars, zitten we alweer op de kerstavond bij elkaar... om terug te denken aan het afgelopen jaar. En wellicht gaan we dan spreken over The Things We Did Last Summer... gespeeld door het orkest van John Garber. The boat rides we would take, the moonlight on the lake, the way we danced and hummed our favorite song, the things we did last summer I'll remember all winter long doo -doo -doo. The midway and the strong doo, doo, doo, doo, doo. the thing Het zit, er, het zit er weer op, ZFMDS, deze aflevering van 24 juli 2016. Leuk dat u er was, graag tot de volgende keer. En we sluiten af met het Rosenberg-trio live in Rotterdam met de titel Spain.